Dit is Mautschreurs met het NW-journaal. Vanwege de in het westen van het land. Er zijn veel bomen omgewaaid. Ook op andere plaatsen is overlast. Zo zijn oude Hans Dierenpark en Rene en Dierenpark Amersfoort eerder dichtgegaan. In stadion De Kuip zijn reclameborden naar beneden gevallen. Maar de wedstrijd tussen Feyenoord en PEC gaat vanmiddag vooralsnog door. Ook het verkeer heeft last van de wind. Op een aantal snelwegen staan files omdat er bomen zijn omgewaaid... Om die reden rijden op een aantal trajecten geen treinen... en vanwege de stormvagen geen veerboten naar Tessel. Bram van Ooyek wil voor zijn partij GroenLinks terugkeren in de Tweede Kamer. Hij staat op de tiende plaats op de kandidatenlijst... die vanavond in Utrecht wordt bekendgemaakt. Partijleider Klaver meent dat de politieke ervaring van zijn voorganger... van grote waarde kan zijn voor de nieuwe fractie. Van Ooyek stemde erin toe om in een grotere fractie die functie te vervullen... In de peilingen staat GroenLinks tussen de 10 en 14 zetels. Het is dus nog allemins zeker of Van Ojik terugkeert in de Tweede Kamer. Het dodental van het treinongeluk in India is opgelopen tot 115. Door nog onbekende oorzaak ontspoorden 14 treinstellen. Er zijn 80 zwaar en 70 gewonden. Het ongeluk gebeurde s'nachts toen de meeste passagiers sliepen. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt omdat reddingswerkers nog niet in geslaagd zijn om slachtoffers te bereiken in het zwaarst beschadigde treinstel. Bij treinongeluk in India vallen jaarlijks duizenden doden, vaak door ontsporingen. Het weer onstuimig met nu en dan regen en kans op zware windstoten. De wind gaat vanavond liggen, morgen en dinsdag bewolkt en wisselvallig. Het wordt dan ongeveer 12 graden.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 In no time Deze single van uh, Kim Appleby hoor, don't worry, denk ik altijd aan, uh, ga gewoon happy wezen, man. Ga gewoon happy wezen. Ja. Het uh, laatste uur van Zandvoort op zondag, op een stormachtige zondagmiddag in Zandvoort. En wat gaan we nu drie allemaal doen? Dat we actueel zijn, dat, uh, dat wisten we al uh, Rob. zeker. Want uh, inmiddels, uh, terwijl uh, het nieuws bezig was, uh, heeft Miep, een dier van de week, plaatsgemaakt voor Licia.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 En natuurlijk het radio geluid van CFM Sandvorts. Ja, ik had het al beloofd, hè. In het derde uur heel veel uh, gauw-muziek bij Sofort op zondag. Waaronder ook uh, deze single van uh, Annie Lennox en uh, Al Green. Put a little love in your heart. TFM Race Radio, Bit report. Bit report. Ja, inmiddels kwart over vier. We gaan weer het uh, Formule 1 nieuws met je doornemen. Maar niet alleen dat. Ook nieuws over Jan Lammers. Onze ja. eigen Jan Lammers.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 Lammers, inmiddels 60 jaar, die ook uitkwam in de Formule 1... won, uh, won in 1988 al eens Le Mans, initiatiefnemer van, van Eert. jummelbaas en sponsor van Max Verstappen. Doet, die doet mee als de verplichte onervaren kracht... de zogeheten rijder Tot zover. Zo, wat een nieuws hee over dat uh, team. Een mooi team. Ja, met de... Rubinho er ook bij. Ja, ja. ja. Baricello, dat is een tijd geleden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 Dan hebben we nog FC Twente eh, thuis tegen FC Utrecht, eindstand 1 tegen 1. Doe jij de klapper van de dag ook maar even? Kwart voor vijf. Feyenoord ontvangt thuis in een winderig <stodien> stadion Pek Zwolle. Oké, okay, hoe staat het reclamebord uit te houden? Hè? Nou, er zijn een paar gesneuveld ja, hoor. We houden het in de gaten voor je. Zandvoort op zondag, bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En hier is Duran Duran.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 Kijk ook even op de website ww.dierenthuis kennen hem land. Want ook Liesje verdient een thuis. Oké, okay, dus ga voor Felicia of de andere leuke dieren naar het kennen dieren thuis. Aan de Kesomstraat nummer 5 hier in Zalvoort. And here is Air B in Raking. Remy is our agency, right? True. Carol Lewis is our agent. World up. Zakia Falkland Broadway is our record company. Indeed. Oké, so who are we rolling with then? We rollin' with Rush. Rush Town Management.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 Is Heel veel gauw oude zo in het hele uh, uur van Standvoort op zondag. Waaronder deze van de Doobie Brothers. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. C -C -M. En er komt er nog eentje aan. Hier is Midnight Star en Operator. Someone please hang that phone up. Het is helemaal niet zo bedoeld, hoor, dat deze plaat Operator, this is an emergency. Maar ja, er komen toch wel behoorlijk wat stormschades eh, op dit moment eh, binnen Albert-Jan. Ja, Gedurende de hele uitzending eigenlijk al eh, komen er diverse stormschademeldingen eh, in Zandvoort voor. Bijvoorbeeld eh, aan de Torbekstraat, de Kammerling-Onderstraat, Keesomstraat, Nachtegalenlaan, eh, Lorenzstraat, eh, Linnaeusstraat... Cornelis Slichterstraat en Louis-Davidsstraat. En met als laatste bericht, en dan moet ik even switchen... Uh, bij Albert Heijn. Uh, even kijken, waar heb ik die nou? Ja, links van Albert Heijn. Uh, politie en brandweer daar ter plekke waarschijnlijk ook vanwege bomgevaar... He, zullen we het zo maar ja, noemen. Dus moet u er nog uit, rij voorzichtig en pas op... En tijdens deze plaat van Midnight Star in de operator hadden wij de stormmeldingen hier vanuit Zandvoort. Ja, er komen toch wel heel veel meldingen op dit moment nog steeds binnen. De laatste melding van links van Albert Heijn: weer en politie ter plekke. En waarschijnlijk heeft dat te maken met de bomen al daar.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 Ja, het is wel mooi om jou zo te zien, Abbekaan. Uh, Helemaal glunder, hè? Ja. Goed telefoon, keihards. Ondanks dat slechte basje in de plaats, ja. maar goed. <laughs> de Thijs Boontjes. Ik had er nog nooit van gehoord van die plaats. Ik Jij ook, wel? Ik ook niet, N tot vorige week. Tot vorige week in één. Ik kwam hier op uh, zitten. Alleen naar de kermis hoorde je op de zondagmiddag bij CFM nog een paar plaatjes te gaan, waaronder deze van Ten Sharp. Hier zijn ze met You. Yes. All right with me.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 was always insecure oh, Just until I found you. Words Often don't come easy I never love You'll be inside of me You'll know my baby And you Were always patient Dragging out What I try to hide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 een mooie plaat, hè? Deze van Ten Sharp, je dus uh, met Joe. Uh, ja, we hadden het dus uh, juist even over uh, de stormschade naast uh, links, naast uh, Albert Heijn. Dacht hij eens dat het uh, door uh, de bomen kwam. Nou, we hebben de verslaggevers even op uh, pad gestuurd, uh, Albert-Jan. Ja. En het blijkt dus dat het uh, dak van het louis David-carré gedeeltelijk naar beneden gaat komen, dus... Uh,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 Dus politie is erbij, brandweer erbij. Helemaal goed. Wordt hard aan gewerkt om de stormschade zoveel mogelijk te voorkomen te beperken. Zo heet dat. Ja. Jij krijgt het morgen druk, hè? Ja. Of, uh, ja. Oh, <laughs> hou je mond, hou je mond. Ja. in de four later words. Nou, het zit er alweer op, hè. Wat waait, en wind vandaag hard. Ja, Ongelooflijk. Maar, maar vanaf vijf uur bent u van harte welkom bij uh, App Vloed, het restaurantgedeelte van uh, Amsterdam Beach Hotel, met heerlijke live muziek om deze winderige zondag lekker... Oh, die is er ook nog, ja. Die hebben we ook nog. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> en, <laughs> <laughs> Heb jij je schoenen al gezet, ook? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.